Mariel Hageman met het NOS Journaal. In het opvangcentrum bij On overlevenden van de schietpartij van gisteren... ...zijn tiental ouders die nog steeds niet weten hoe het met hun kind is. Het dodental van de schietpartij op een eiland is nu vastgesteld op 85. Dat aantal kan nog verder oplopen omdat er nog steeds wordt gezocht naar slachtoffers. Verder zijn sommige gewonden er slecht aan toe. Premier Stoltenberg is diep geroerd na gesprekken met nabestaanden van de schietpartij. Op een persconferentie zei hij dat Noorwegen in het onderzoek naar de daders samenwerkt met buitenlandse inlichtingendiensten. De Noorse politie is intussen op zoek naar een mogelijke medeplichtige van de Schutter. Wat zijn rol zou zijn geweest bij de aanslag op het eiland is niet duidelijk. Bij het crisiscentrum dat door de premier en koning Harald werd bezocht, heeft de politie een jongen van 17 opgepakt die een mes bij zich had. De jongen zei dat hij lid is van de jongerenafdeling van de Sociaal-Democratische Partij van Stoltenberg en dat hij een mes bij zich had omdat hij zich onveilig voelde. In het oosten van China is een hoge snelheidstrein ontspoord. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn op een brug twee wagons uit de rails gelopen en in een rivier gestort. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de trein zaten. Reddingsteams zijn op weg naar de plek van het ongeluk dat gebeurde bij de stad Wenzhou. Bij luchtvaartmaatschappij Air France is een staking afgewend. Het cabinepersoneel had gedreigd komende week het werk neer te leggen uit onvrede over de werktijden bij vluchten naar en van regionale luchthavens. Ook was er een conflict over de pensioenen. Air France heeft nu met de vakbonden overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel. De Franse luchtvaartmaatschappij is blij dat de staking in de topdrukte van het vakantieseizoen niet doorgaat. Het weer bewolkt een kans op een bui, ook vanavond en vannacht regen. Morgen onstuimig. er staat een stevige wind en het regent de hele dag. Temperatuur rond 17 graden. Dit, was het... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, u krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch wordt gecontroleerd tussen knopend Amstel en Oude Rijn. En op de A73 Nijmegen-Venlo tussen Boksmeer en Venlo.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 Als je zo'n tijdje voor de televisie staat, dan is het eigenlijk net of je al een lid van de familie bent. Wie is dat ook al nu? Wie Johnny is? Ja? Een beetje gewaagd grapje, maar dat gaat erin. Ik ken jo Johnny Craikerbis niet? Van Johnny en Rijn. Nou, hartelijk welkom bij onze show hier. Een totaal onbekend. Ja, ik wist het eigenlijk wel. <laughs> maar ik was vergeten. Nou, ik heb hem nooit zo sympathiek gevoeld. <laughs> ja, ik zal niet zeggen dat hij niet goed is, dat wel. Nou, hij is eigenlijk de beste volgens mij.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 Transmission begins. Five, four, three, two, one. This is the FM Zone <laughs> Port. <laughs>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 in het Nederlands. Maar ja, langzaam maar zeker kwam Emil ineens tot de conclusie, weet je wat,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 Um, ...het klopt wel qua dat we ontzettend veel lol met elkaar hebben... Ja. ...en dat we ook ontzettend kattig tegen elkaar kunnen zijn... <lacht> ...en het klopt ook in, uh, dat de een wat harder werkt dan de ander... ...en de een uh, toch nog wat meer uh, aandacht aan zijn lipgloss besteedt ja. dan de ander... <lacht> ...maar in principe waar het wel om gaat is dat uh, hier echt iets uh, gebeuren moet... Dus ...het heeft ook iets, je kan, je kan ook zeggen dat het hard in actie is...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 kunnen zijn en dat zij vindt mij gewoon bijvoorbeeld heel kleinzielig qua uh, ik kan niet zeggen ratten muizen alles maar uh, ik weet dode beesten ik vind het allemaal verschrikkelijk en uh, we waren van de week ergens en uh, daar was het zo vies echt zo vies <laughs> en dan geloof je toch niet maar patricia is dan echt gewoon de sterkste van okay, de oké okay. En die gewoon, waarvan ik dan denk, nou, voor geen miljoen. Ik ga echt voor een miljoen dat hok in. En zij pakt gewoon een schop en, uh, en die zegt ook nog dat het zielig is als, mui, als die muizen eruit moeten. En, uh, en Tatjana, ja, Tatjana is, is een klein, uh, is toch wel een klein uh, moppie die eigenlijk al bang is van haar eigen schaduw. <lacht>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 je namelijk uh, uh, daar mijn album download, dan kan je uh, heerlijk een dagje bij mij komen varen op de Amstel, met een wijntje en een barbecue en alles erop en eraan. Nou, gezellig, we gaan hem zeker even kopen. Dankjewel! <laughs> okay. Betty, dankjewel, en we gaan het leven is een feest draaien. Dankjewel! <laughs> Oké, okay. alsjeblieft! Fijne avond, hè! Hoi! Hoi! hoi. Wat ze willen, want daar trek ik me lekker niets van aan. Ik heb een brede rug en dikke billen, dus laat die praatjes allemaal maar gaan. Ik heb geleerd mijn schouders op te halen, en maak me ook geen zorgen om de dag. De prijs voor alles moet ik zelf betalen, maar weet ik dat al. Beide concerten afgezegd hier in Nederland wegens stemproblemen van zanger Simon Le bon. Duran Duran and A Few To Kill, hoorde je. Alles waar te veel voor staat, kan gewoon niet. Maar er is één woord waar te, te wel kan. En dat is dit. Frans en ik geef ze verwarming kopstoot Niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk. Niemand vroeg en niemand zagen, niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand, niemand vond het leuk. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraakte wonderling, nooit gezien en nooit gehoord en. nooit.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 Niemand zagen, niemand, niemand, niemand zei, niemand niemand, niemand, niemand niemand niemand, niemand, niemand leuk. Niemand, niemand, niemand niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand,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 op geboden, of ge ja, ge hoe heet het? Op een biertje. Op een biertje, <laughs> ja. En hij verloren. Hij verloren maar liefst 1 minuut 34 op uh, Cadel Evans. Op drie en broer Frank Schlek op, verliest uh, 2 minuut 30. Feukler op de vierde plek, knap. Tijd in de geel gereden, maar blijft nog klap op de, uh, op de vierde plek. 3 minuut 20, achterstand. En vijfde plek is Alberta Contador, de winnaar van uh, vorig jaar. Zometeen nieuws over het Tropicana Festival. Nu eerst de man die binnenkort in het patro staat... Then Lonko Soul, that is Soul Man. Don't have the vision of Spike Lee. Don't have the hand of Da Vinci.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 Gasthuisplein Edsel Julia La Banda Loca. Op het kerkplein staat Gerard, Gerardo Rosales y La Crisis. Op de middenhaltestraat staat de Tropical Sounds, en aan het einde Haltestraat staat Sabroso.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 ja, de kermis van gisteren is die geplaatst en vandaag zal er een heel groot vuurwerk plaats gaan vinden. Ja. Dus en el, bijna elke dag van, van, 12 tot, ja, van 12 uur tot 12 uur eigenlijk hè? Ja, nou ja, van, en van, op, en van het in weekend. het weekend is dus vrijdag en zaterdag van 12 tot 1 en op zondag en over, overige door de weekse dagen van 12 tot 12.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 Een, een gouden polshorloge! Chicky Elena en Disco Romantic Ik neem aan te dat het zo'n uh, Romeins chickie is Maar hebben hebt natuurlijk Alexander Stan en Ina ja. Precies hetzelfde